Goedenavond, ik ben Thomas Draden. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A9 op Mardime tussen Aalsmeer en Knooppunt Holendrecht 5 kilometer... met bijna een kwartier vertraging. Doorzakken ze een auto met pech, de rechte reishok is er dicht. Tot zover de verkeersinformatie...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Ja, maar uh, ik heb even een probleem. Ik heb een hele grote uitgebreide playlist. En er staat nu iemand met een dubbeloos jachtgeweer. En die zegt. Eigenlijk mag je dat niet doen. Nou, ik doe het toch. <tot> Uh, nummer, Sign of Leo. En ik moet denken dat het iets uh, te maken had uh, met uh, iets heel anders, met dit tijdsbeeld. Maar het bleek dus toch een beetje over het uh, milieu te gaan. Welkom bij deze uh, iets wat extended en uitgerekte alternative VM. Uurtje eerder begonnen. Maar ja, dat, dat is de plek dan maar even bedacht. Omdat ik zo'n ambitieuze luister heb. Dat ik denk, ja, maar dan moet ik toch even een uurtje eerder beginnen. Ik, ik weet nu al dat er ergens iemand zit te luisteren. Toch maar een uurtje eerder begonnen. Ja, dat ben ik ook maar. Uh, bij deze dus, uh, want er is veel te draaien. Uh, tussen 8 en 10 ligt het uh, zwaartepunt toch echt op de Noord-Hollandse muziek. Maar hier zitten er dus nog een aantal dingen in die uh, elders ook buiten Noord-Holland vandaan komen. Geldt niet uh, voor dit. Uh, de viertal waarvan de band al niet meer bestaat. Far Clover van Dakota. Let's Dat is een album wat ook nog moet gaan verschijnen. Dakota, dat is een verhaal apart. De band bestaat niet meer. Hoewel er een aantal van de dames op zijn gegaan in een andere band. Maar Lisa Brammer, degene die hoorde op dit nummer... die is een andere weg ingeslagen. Die is meer de fotografie ingegaan. Wel jammer, want het was een uh, bijzondere band. Uh, dat uh, moet ik je erbij zeggen. Um, Eyes of Ruby. Ik heb het uh, al een tijdje bij me. Uh, wordt uh, ook wel eens in de ochtenduren gedraaid. Op de woensdagmorgen. En dus draai ik hem nu ook even tussen 7 en acht. Uh, dat nummer dat heet Maria. is niet aan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 Zij komt zeker uit Noord-Holland. Uh, Jente Charlotte, Jente Charlotte de Groot, zo heet zij voluit. En zij uh, studeert aan het conservatorium in Holland. Dat is uh, in de buurt van Overveen eigenlijk, is dat dan Haarlem. En daar uh, werkt zij haar muziekopleiding af. En dit was een van haar eerste werken die ze heeft uitgebracht. En... Oorspronkelijk komt ze uit Egmond. Dus heeft ze iets ook met de kust en aan de zee. Dus wat dat gaat, is dat misschien wel terug te horen in de muziek die ze maakt. Daarvoor, Eyes of Ruby met Maria Italiaans. Dat uh, is niet helemaal onbekend. Want we hebben hier ook La Iluna, uh, Ilusa hebben gedaan, uh, gedraaid. La Sciama Ilusa. Dat, ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat is van Fabiana Dammers. Dat is de, bewerking, de Italiaanse bewerking van... Uh, uh, Blinded, dat, uh, dat is een ander Italiaanse uh, nummer. Dat, dat hebben we hier ook uh, gedraaid. Dus het is niet helemaal vreemd uh, dat we uh, dit soort uh, dingen ook uh, laten horen. Uh, vorige week had ik uh, Frank Schalkwijk. Frank Schalkwijk is een van de, de leden van de Cosme Carnival. Hij uh, maakt er geen deel meer van uit. Um, ook meegenomen uit die band is uh, Kai van Driel. Er is er nog één. Ik ben even de naam van kwijt. Maar er zijn er drie. En die hebben op een gegeven moment besloten... jongens, we gaan een indie band beginnen. En dat is deze geworden. Elephant en Midnight in Manhattan. to I'm Hier vandaag. Terwijl ik eigenlijk vanmorgen al uh, half twaalf uh, heel overtuigd liep te praten van hij komt niet voorbij hoor. Dus wel. Maar dat heeft dus uh, te maken met die zeer uitgebreide playlist die ik uh, heb opgesteld. Ja, als je er op een gegeven moment achter komt dat je 32 uh, platen moet gaan draaien. Plus het feit dat je ook nog twee telefoongesprekken moet voeren tussen 8 en 10, dan wordt het een beetje lastig. Dus vandaar dat ik maar besloten heb om toch iets eerder te beginnen. Zodat ik uh, de beloftes zo'n beetje na kan komen. Verlieden was dat met uh, alleen. Zei al vanmorgen was hij ook al bij Walter uh, te horen. Um, dit is het eerste van uh, de echte officiële lijst uh, die ik eigenlijk tussen 8 en 10 zou moeten uh, draaien. Ruud Houweling met The Erasing Mountains. Die komt dus nu over... al voorbij. Last. It must be Even terug heb ik het idee in. Het stond wel een beetje heel spontaan een beetje uit te slaan. Het met metertje van de schijf die ik hierbij bedien. Maar goed, look at the sky van Kafka. Ook al bijna nagelvast in de lijst van Alternative FM. De vorige e rising racing Mountains van Ruud Hauweling. En dan moet ik me eigenlijk ergens diep voor schaven, want... Lange tijd heb ik, heb ik een album in het bezit. En ik heb nog ja, eigenlijk heel weinig ermee gedaan eerlijk gezegd. Dat gaat dus nu een beetje veranderen. Is van een band hier uh, uit de regio. Want uh, ze komen uh, boven het kanaal vandaan. En als ik zeg boven het kanaal bedoel ik het boven het Noordzeekanaal. En dan zitten we toch echt ook in uh, Noord-Holland. Band komt uh, grotendeels denk ik uit uh, de buurt van Castricumheemskerk. En dan heb ik het over Dax, Kitty... Het is het titelnummer van het uh, album wat ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Het album Lotus Land. En daar hoef maar hoor je, dit is nu het titelnummer van. Het is duidelijk zijn dat ik een enorme liefhebber ben van de band uit Groningen. Niet alleen de Sign of Leo vind ik leuk ook, maar deze band heeft sinds 2018 ook mijn hart gestolen. Metal Lake en een single die ze drie weken geleden hebben uitgebracht. Ook weer bijna vergeten, totdat ik erachter kwam dat ze hem 2 oktober hebben uitgegeven. Dat is ook alweer, ja inderdaad, drie weken terug. Maar goed, bij deze bij, bij de Hij is er bij deze wel langsgekomen. Under the sea, daarvoor Lotus van Dax Cold Kitty. Nou, het eerste van het tweetal wat twee keer in deze uitzendingen te horen is: Dylan van en Tessa Lamers. Oftewel Low Eric Sound System en Lazette. Dit keer beide op één single. Straks in het volgende uur een nummer van Low Eric Sound System met Maaike van der Weijden. Dat is de originele bezetting. En, ja, ja, ik heb het uh, toch voor elkaar gekregen. De nieuwe single van Lassette Woeven. Die ga je straks helemaal aan het eind van uh, de Alternative FM uh, horen. Dus, en die heb je nog nergens gehoord. Want het is, uh, de, die komt morgen namelijk uit. Dus ik, ik ben er toch in geslaagd om uh, nog even een primeur af te troggelen. Maar goed, we gaan eerst uh, deze doen. Uh, en dat is natuurlijk We Do It Anyway. De single is in juli uitgebracht. Maar... We zullen hem nog even fijn en ruimschoots in gaan halen. Low Sounds is hem dus met Lasset.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 off this game het Doen iets doen met live muziek hier in de studio, en dat was in juli. Toen was het mogelijk om even wat optredens te doen, waaronder zij uh, hier ook uh, deel van uit heeft uh, gemaakt: namelijk Lisette Aviva hebben hier Bud Wise. Daarvoor We Do It Anyway van uh, uh, Lorelex Sound System en Lacet. En beide hebben een nieuwe single uitgebracht. De Low Eddick Sound System geloof ik vorige week. En een week later komt, dus deze week, komt Lassette met een nieuwe single. En die ga je straks in het laatste uur van Alternative FM horen. Waste of Time is een van de nummers die terug te vinden is op dat mooie album van Joey Vriend. En dit is hem dan. Geen vrolijkere boel, maar wel heel erg mooi om naar te luisteren. Dat is een beetje eigenlijk kort de strekking van het hele verhaal. spreekt de, de muziek denk ik meer voor zich, want uh, ja, dat, je hebt niet zoveel tekst nodig om uh, een liedje tot een liedje te kunnen maken, denk ik zo. We gaan er nog uh, eentje doen en die kwam ook uh, min of meer voort uit uh, de, uitzending, de eerste uitzending van 3 12 Noord-Holland Vloedgolf die dateert al weer van augustus. We hebben er twee gemaakt. De derde die zou vorige week moeten plaatsvinden. Maar de agenda's waren te druk. Dus die is erbij ingeschoten. Dus vanavond gaan we er iets van terughalen. Want ja, we moeten natuurlijk wel een beetje het Noord-Hollandse product wel aan de man weten te brengen. Dat is ook bij deze het geval. Naomi Steiner die komt namelijk uh, uit deze provincie, maar de wederhelft niet. Maar dat maakt niet zoveel uit, want oma Pietjes betekent dus uh, gewoon... Uh, dat hij op het lijstje mag uh, komen te staan. En terecht ook, want het is een van de singles uh, die naar mijn idee toch uh, wel een uitschieter uh, is in 2020. Black and White, tot aan het nieuws van 8 uur.